<laughs> Niet voor de mis... Nee, dat is een complete cursus voor de luchtvaart, ja. voor de verkeersluchtvaart. Dus de piloten die daar boven in de cockpit zitten, die hebben dezelfde kennis als ik op dit moment. En een cursus bij... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders is aangekomen bij de rechtbank in Amsterdam. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van moslims en allochtonen... en het aanzetten tot discriminatie en haat. Het is vandaag het begin van de inhoudelijke behandeling van het proces. Eerder zijn er al getuigen gehoord die door de advocaat van Wilders, Moscovits, waren opgeroepen. Ze hebben onder meer verklaard dat de islam een reëel gevaar vormt. Geert Wilders wordt vandaag geconfronteerd met allerlei omstreden uitspraken die hij de afgelopen tijd heeft gedaan. Hij krijgt de kans daarop te reageren. Begin volgende maand wordt de uitspraak verwacht. Bij de verkiezingen in Brazilië heeft ook oud-voetballer Romario een parlementszetel gewonnen. Hij deed mee voor de Socialistische Partij. Het was voor het eerst dat de oud-speler van onder meer PSV zich verkiesbaar stelde... Bij de presidentsverkiezingen komt er een tweede ronde. De grote favoriet, socialistische Dilma Rousseff, bleef net onder de grens van de 50 procent. Ze neemt het eind van de maand op tegen de conservatief José Serra. Miljoenen reizigers lopen vandaag in Londen vertraging op door een 24-uur-staking van het metropersoneel. De vakbonden verzetten zich tegen een schrappen van 800 banen. Vooral het aantal mensen dat achter het loket werkt, kan volgens de directie omlaag. Volgens de bonden wordt het onveiliger op metrostations als er banen verdwijnen. Vorige maand leidde een staking bij de metro tot een verkeerschaos in Londen. en Naar verwachting zal dat vandaag ook gebeuren. In Harderwijk heeft een groep feestgangers een buschauffeur gedwongen zijn bus aan de kant te zetten. De chauffeur was tegen pauwtjes gereden en had vermoedelijk gedronken. Een van de passagiers haalde de sleutel uit het contact en belde de politie. Buschauffeur bleek drie keer de toegestaan hoeveelheid alcohol te hebben gedronken en is ontslagen. Het weer overwegend droog en zo'n 13 graden. Bewolkt in het westen en in Zeeland kans op regen. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Dit was het NON. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts.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 CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Nee, laat het overhang weer. Nee, het is een vrij schop, oké. Okay. Kool uh, naar Maurice Mol in de breedte, in de diepte bedoel ik. Uh, dus probeer nu zijn man te bereiken, te passeren, dat ah, moet gewoon. Nou, hij loopt hier te klagen, maar dat is volgens mij niet, niks aan de hand, aan de hand hier. Uh, vrij schop voor, uh, nee, inworp. Gewoon inworp, denk ik. Ja, inderdaad, er gebeurt beetje vlak voor mijn neus. Er was helemaal niks aan de hand met, uh, bij Mol. En uh, ja, hij er wel, maar dat was meer denk ik, uit frustratie als dat het... Uh, was omdat hij inderdaad geraakt werd. Goed, verkeerd uit verdedigen, omdat Wol uh, nog steeds aanwezig was en ging storen. Nu, uh, kijk, Ronald Kales Ronald, uh, aan de bal. Raakt hem kwijt uh, richting Remy Driehuis. toch weer Driehuizen nu. En die vecht heel erg hard terug naar Kales. Kales uh, geeft hem in de diepte, maar daar kan helemaal niemand bij. Alleen de keeper van, uh, van uh, Voorland die heel simpel de bal kan oppakken en weer uitgooit naar zijn rechter verdediger. Dus aan de sample de linkerkant van het veld. Uh, kan uh, Voorland wat meters gaan maken. Is nu op de helft van Zandvoort. Wordt aangevallen daar door. Even kijken. Michael Kuil. Michael Kuil raakt hem kwijt. Is nog steeds uh, Voorland daar. Die gaat nu. Uh, Komt de dreiging daar uh, bij Joris Smit. Uh, Komt die 16 meter in. had die bal voorkomen? Nee. Goed verdedigd, Billy Visser. En uh, nog een keer goed verdedigd, Billy Visser. En daar is het. Even kijken. Uh, Patrick Koper, die er kan uit richting Mol. Mol is de man voorbij. Kan alleen gaat alleen, gaat alleen een gaat hij doen, gaat hij uithalen en nee, legt de breed voor Fijssel Rikkers. Rikkers kan die bal niet goed controleren, dat is heel erg jammer. Leg hem breed neer voor kol. kom nou, er gebeurt is, er gebeurd, dan kan de keeper nog niet met zijn hand bij komen. Het was eigenlijk een verzachte zachte bal van Fijssel Rikkers, als je een had gelegd hebt, gelegd uit naar rechts toe, dan had hij misschien wel een doelpunt voor Zandvoort. Dat was een hele grote kans hier, het ging net niet door, helaas. Nu is het een, in ieder geval wel Voorland, die alweer bij het doelgebied van Zandvoort is. Uh, goed verdedigd daar van uh, Ronald Kalers, natuurlijk. Daar kan je hem wel overlaten. Het is jammer dat hij de laatste wedstrijd geblesseerd is geweest. Maar nu is hij weer volop aanwezig. Komt die bal voor. En daar is het uh, Bas Lemans die kan wegwerken. Lemans die uh, heel hard moet werken. Die staat nu centraal in de verdediging. En het is Remy Driehuis moet ik zeggen. Die de bal diep geeft. Maar hele slechte passen, Hele verkeerde paasing. Paar komt kon er helemaal niks mee. Uh, het is weer voorland dat kan overnemen. En nu weer kan gebouwen aan een aanval. Vanaf uh, Sampo's rechterkant van het veld. Diepe bal, George Beard, heel simpel. Goed, we gaan uh, nog even terug naar de studio. En voor het einde van de eerste helft komen we weer bij terug met de wedstrijd Voorland tegen Zandvoort. Oké, okay, Joop, tot zover. Bedankt en uh, tot zometeen. Here with this handsome kid, sick a cigar right from Cuba Cuba bar, just bite it. Just for the look, I don't light it. Good way to hand me on the hands, take or flame. You it up jiggy, cheeky, make it feel like four Yo, my cardio is infinite. <laughs> McWilly style's all in it, getting jiggy with it.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 Crowd pleaser, DJ play another. From the prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bought my hips and watch them go off but go off. And get sheds, y'all. Yes, and sure. you don't know, stop in the winter order, I mix it hot. Getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. D.I.M.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 vanwege een overtreding op Giray Kool. En hij heeft zelf die bal, speelt hem breed op, op, diep op uh, Michael Kuil. Kuil gaat smartig voorbij. Hij zet die bal voor. En, is het, waar is het bal? en die mist de goal op een metertje. Echt op een metertje. Dit is al zonde. van uh, Michael Kuil. En het is een corner voor Zandvoort. Het is blijkbaar geen corner voor Zandvoort. Want, jawel. Maar waar gaat die schijnzetter dan net op? De schijnzetter loopt helemaal weg hij gaat naar uh, de koud. And... Oh, ik zie het al. Ja, dan loopt iemand die warmt van uh, Voorland. Van en uh, die is volledig het groen. En dat is Voorland zelf ook. Dat mag dus. Die zal een trainingscheck aan moeten doen. Of een ander shirt wordt hij aan. Want uh, je moet anders shirt aan, denk ik. Want anders uh, valt het niet op ten opzichte van uh, de spelers in het veld. Goed, de corner kan nu genomen worden. Giraik cool. Vanaf de zijn van rechterkant. Mooie bal, goede bal.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 Dat geeft wel aan de armoede denk ik. Maar goed, voorlopig staan we hiervoor met een 0 1. En dat, dat kun je voorlopig niet meer afpakken, want de rus zal gerust met een 0 1 gehaald gaan worden. Oké, okay. uh, Voorland uh, heeft de bal ondertussen weer uitgenomen. En is uiteraard op de helft van Zandvoort. Daar staat Remco Rondé in de weg. En dat is... Uh, oh, daar gaat er eentje over. De... En nog een keertje. Keer. Ja, inderdaad, uh, een vrije schop. Uitsel uh, Rikkers werd verkeerd uh, verdedigd.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 Een heel erg uh, goed geplaatst. Uh, dat was, ja, inderdaad. Kira Kool dreigde die de bal aan te nemen, werd in zijn ruggelopen. Het zijn een vrije trop voor Zandvoort op de helft van Voorland. Pas Lemmers gaat zich ermee bemoeien. Nee, toch weer Patrick Koper. En die gaat natuurlijk die ballen echt uh, goed mee. hoeft helemaal niet. Hoeft. Hij speelt hem al in uh, richting mol. Die wordt in zijn uh, wordt De tegenstander. Die wordt geroepen bij de scheidsrechter. En hij nou uh, een gele kaart geeft, mag is uh, dus gewoon.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 En die gaat hem nu dan weer in het spel brengen. Verre schop naar... Nou, het was in ieder geval richting Mol, maar die kwam niet helemaal met. Het is nu Ronald Kalis die de bal diep geeft, wordt gevlacht En dat kan, dat kan helemaal niet. <laughs> Ik denk dat hij ook zich eigenlijk een beetje vergist die grensrichter. Want er stond aan de andere kant wel iemand bij het spel. Maar Maurice Mol, stond niet bij het spel. Uh, haalde ook die vlag weg, maar de scheidsrechter dan toch het signaal over. Die had dus duidelijk geen overzicht erover. En Voorland, die kan die bal gaan nemen. Hele verre schop.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 Maar dat wordt allemaal wel bij de tijd geteld voor de tweede halve. Dat laat die schijf er gewoon natuurlijk doen. Logisch. Het eh, is dus Remco Ronde die helemaal terug gaat om die bal te gaan halen. En die zal waarschijnlijk dus naar Bas Limmons gaan, want de die wil die bal gaan ingooien. Remco heeft nu, ja, Remco Ronde die bal. En Bas Limmons die gaat gooien. Naar Michael Kuil. Kuil. Blijft voor zijn man. Doet hij goed. Kan hem aannemen. En dat is het al van een goede schijfzetter. Alleen die gele kaart begreep ik niet. Maar goed, het is 0-1 voor de Van Zandvoort. En we hebben nog 45 minuten gaan, Maar dit is in ieder geval een goede opsteken. Laten we hopen dat die tweede helft net zo leuk is als die eerste helft. En dat er misschien nog wel voort verder kan komen dan die er alleen. Graag tot straks. Oké okay, Joop, yep. hartstikke bedankt. En uh, in het begin van de tweede helft komen we weer bij je terug. Goed, tot straks. Tot straks. Ik zag jou staan. Alleen in de sneeuw Het mooiste moment Van deze eeuw En ik dacht, de wereld is klein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 Door de kou en het leven verdoofd. We keken en zwegen Nooit de liefde gekregen Die ons was beloofd Het is waar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 Moet je er wel een stevige stoel in Ja, nee, zetten. dat komt wel <laughs> goed. Maar nee zonder gekheid. Ik bedoel, uh, is toch eh, waarom niet? Vraag hem een keer. Yeah, yeah, zou yeah. leuk zijn. En uh, Gerrit Hiemstra. Die, ja, bekende naam. Uh, dat is dus huh? de, de directeur van Wereld ja En daar heb ik zo af en toe ook eens uh, een mailtje mee. Oké. Okay. Nou, het was het eigenlijk zo'n beetje... Nou, ook, uh, okay, nou, ter voorbereiding op dit gesprek heb ik eens een keer op die www.meteopagina.nl gekeken van de week. Uit, uitvoerig. Ja. Maar daar staat een...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 Haarlem, Haarlem doet ook een beetje mee. Beetje. Beetje. beetje. Oké. Okay. Nou, Lex, ik vond het hartstikke leuk om eens een keer wat, wat meer achter de, achter de weerman te horen van jou. Ja. Waarvoor hartelijk dank? Ik geloof dat we straks eindigen met live lied, ja. <laughs> ja, wat, wat, wat ja. Speciaal verzoek. Ja, speciaal verzoek. Wat voor nummer had je uitgezocht, dat is, uh, Lex? Uh, crowded House. You ja. always take the weather with you. Doen we. Zeg, Lex, geniet van je recess.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 Smile, on the floor. take a look. En fire. Let's groove tonight. En wij gaan even kijken bij Joop van Ness, hoe de stand van zaken daar is. Ja, nog steeds uh, 0-1 voor We nu een hele gevaarlijke situatie. De bal ligt op 5 meter van het 16 meter gebied. Vijf schot voor voorland. En als iedereen verzond voert, dat staat zo'n beetje in de muur. Komt de hoogschot. Ja, dan kunnen we er ook 500 van hebben van het voetballen. de ballen. Gaat gewoon ver over en naast. En uh, Joris Schmid neemt helemaal rustig zijn tijd om die bal weer in het spel te brengen.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 in die middensectie, maar nog niet echt heel erg gevaarlijk is geweest. Nu weer, Sandvoort, Rondé in het middenveld. Naar nou, Cole, Cole, slechte bal. Je had die had hij nooit mogen spelen, want um, uh, hij wilde hem proberen om uh, Ronald Kalis aan te spelen. Maar die is al volledig gedekt. nou met die weer een bal. Lemmers gaat daar glijden en gl gl gl glijdt hij tegen de ballen. De bal komt wel over de achterlijn, dat betekent een corner voor voorland. Die gaan we nog heel even meenemen. Oh, er is uh, een blessure voor uh, Bos Lemmers. ja. Laten we dat dan nog maar niet even doen, want dat gaat misschien nog wel even duren. De anders van C is 0-1. En soms staat een beetje onder druk op ten opzichte van de eerste helft. Graag tot straks. Oké, okay, Joop. Na de klok van 4 komen we weer bij je terug. En bedankt voor deze update. Mm -hmm. Tot straks. Tot straks.